met Het Het Iraakse leger is bezig met een opmars bij de grootste olieraffinaderij van het land. De raffinaderij in de noordelijke stad Beji ligt al maanden stil... sinds terroristen van de islamitische staat het complex omsingeld hebben. IS had een groot deel van de stad in handen... maar een kolonel van het leger zei tegen persbureau Reuters dat zo'n 40% is heroverd. De terreurgroep zet zelfmoordenaars en bermbommen in om de opmars van het leger te stoppen.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 De Britse koningin Elizabeth heeft de jaarlijkse nationale herdenking op Remembrance Day bijgewoond. Ze legde in Londen een krans voor Britse militairen die in de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld. Ook onder andere premier Cameron, oppositieleider Milliband en een aantal hoogwaardigheidsbekleders uit andere landen legden een krans. Voor het eerst was er ook een Ierse afgevaardigde aanwezig. Een veiling in Beverly Hills van honderden spullen van beroemdheden heeft in totaal ruim 2,5 miljoen euro opgeleverd. Een van de topstukken was een zwart jasje dat zangeres Madonna in een film droeg en op de veiling ruim 2 ton opleverde. Verder ging een gouden shirt van Michael Jackson voor 41.000 euro onder de hamer en een rond brilletje van John Lennon voor 20.000. De spullen op de veiling kwamen van fans en verzamelaars. Het weer nog bewolkt met af en toe wat zon en zo'n 12 graden. Later op de dag is er kans op wat lichte regen. Morgen is nog veel wolken en kans op een bui. Later meer zon. Het is dan ongeveer net zo warm als vandaag. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A16 Rotterdam richting Breda. Door werkzaamheden bij knalpunt Lava Polder. 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Opvang van wezen en voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555.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 Oké, okay, nou, het laatste. En, kwartier, ik, heb, oh, en we, ik heb nog even een hockeybericht. Ja, ja, altijd spannend met jou. Hoofdklasse. En wel, uh, Amsterdam uh, ontving uh, in het Wagenstadion Rotterdam. Het venijn zat hem in de staart. Lange tijd uh, ging het gelijk op. Maar uiteindelijk uh, trok Amsterdam aan het langste eind. 4 tegen 3. Zo, 4 tegen 3. Spannende ja. wedstrijd. Klopt. Zo dadelijk het dier van de week. Mijn eerste Robbie Williams. Away. There's an angel.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 We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 Deed. Now you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 to finish.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 Leef gewoon van uur tot uur. Dus laat me, laten laat, me, laat me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 Mijn oma blijven hier. Dus laat me, lacht me, laat me mijn eigen hand gaan, laat me, laat me. Ik heb er altijd zo gedaan. Ik heb het nog nooit zo gedaan. laten achter elkaar. Robs de als eerste. Goeie. En uh, laten we mijn eigen gang maar gaan. En daarachteraan deze van Kim Carnes: de Better Davis Ice. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen... ...van deze aflevering van dit programma. albert Jan. Uh, Ja, maar we maken... Om kort kwart voor vijf is het begonnen... FC Dordrecht tegen PSV. Tussenstand nog 0-0. En over vijf minuten... ...barst het geweld los in Brazilië. En dan we het over circuitpark... ...Carlos Pache in Sao Paulo...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 Dus Zandvoort op zondag vanaf 12 uur live. En uh, wellicht met een radiopiet aan boord. Hoor we hebben een van. extra lange dienst al het We hebben een extra lange dienst. Wordt een, hele gezellige, wordt, 12 tot 5. wordt een hele gezellige aankomst van Sinterklaas. Wel met pepernoten, hè, toch? Uiteraard. En Zwarte Pieten. Zo is het. Tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondagavond. Dag. Doei. doei. Tot volgende week. really you made. Just you swear and curse. When you're chewing on